Dat heb ik altijd bij me. Althans vaak wel. En vroeger haal ik wel eens een geintje uit bij de mensen. En zeker bij de mensen die eigenwijs zijn. En ik ben het zelf ook een. En toen ik achter ben gekomen... toen besef ik pas dat het uh, anders moet. Ik heb niet zoals Ari gewandeld in de wegen van de Heer... Nee, ik heb in de wereld gewandeld. Ik heb altijd gedaan wat ik denk wat goed is. Dat is wat ik gedaan heb. Want als er iets fout is gegaan... kan ik even op mijn eigen kop rammen. Je hebt het zelf gedaan. Jij denkt toch dat het goed is? Daarom gebeurt het dat. Ik kan nooit meer een ander de schuld geven. Maar ik ben achtergekomen dat ik... het niet meer weet. En het ook niet meer kan. Ik moet dus iemand hebben... Die mij dus leidt. Als u weet hier zo. Hier staat 60 centimeter. En ik geef me vandaag voor ieder centimeter een jaar. Ik word dit jaar word ik 60 jaar oud. Dus deze lengte. Als de Heer mij nog, pak weg, 30 jaar geeft. Dat is reëel. Nou, laat maar zuinig zijn. Twintig jaar. Dan heb ik nog dit stukje te gaan. Dit stukje heb ik gehad. Dat heb ik gehad. Voor mij is het niet moeilijk meer om te luisteren en te doen wat hij van mij vraagt. Wij allen hebben gewoon zo'n coach nodig. Dat heb je gewoon hard nodig. Voor de mensen die nou al tachtig zijn... ...dan is ieder uur die je dan nog hebt genade van God. Dat geldt voor ons allemaal. Maar ik zal u één ding vertellen. Wij die hier zitten, wij kunnen dus niet zonder die coach leven... Wij kennen niet zonder God leven. Dat gaat gewoon niet. Ik kan het heel goed weten. Want ik heb, hem, ik heb zeker over deze lengte op mijn eigen manier gedaan. En heb ik bereikt wat ik bereiken wil? Ja. Maar ik had het leven niet. Ik heb het leven niet. Je hebt gewoon een coach nodig. Weet u... Je hebt gisteren een programma nog gezien. Van een hockeyploeg. Het zijn allemaal meiden, jonge meiden. Wereldkampioenen. Die moesten dan na de training. ze hun schoenen uittrekken. En dan moeten ze hun voeten tot aan hun knieën. In een bak met ijskoud water. Met ijskontjes erin. En iedereen die gaat in het bakje stappen. En die staat dan, dan gewoon in dat hele ijskoude water. En waarom ze dat doen? Omdat die coach dat vraagt. En die coach zegt, het is goed voor jou. maar dan kan je beter presteren. En ze doen het allemaal. Ze werden ook wereldkampioenen. Ze zijn allemaal Nederlanders. Wij daarentegen. Eigenlijk ieder mens heeft, een, heeft last van een tunnelvisie. Helaas hebben wij als christenen daar ook last van. Heel veel zelfs. Laten we met z'n allen objectief blijven kijken. Scherp blijven kijken naar de dingen die we zien. Maar vergeet niet dat er nog mensen zijn hier in de gemeente die de woorden God spreken. Misschien klinkt dat niet zo voor u, maar het is het wel. Vaak geloven we dus in een droom of in een nachtgezicht, of een sterk gevoel, dat God tot je spreekt. Ik zal u dit vertellen, het is best wel mogelijk, maar in mijn carrière van deze tien jaar, heb ik toch heel veel missers gezien daarin. Denkende, denkende dat ze toch het woord of de stem van God hebben gehoord ja ik weet het zeker het is van God hij heeft het mij gevraagd hij heeft mij gezegd hij heeft mij gezonden om die dingen te doen als dat zo is dan ben ik hier niet meer nodig ben ik hier in deze gemeente ook niet meer belangrijk en broeder Verdauw ook al helemaal niet maar als we allemaal de heilige geest in ons hebben, dan kan het dus ook niet meer verkeerd. Want God stuurt ons linksaf, rechtsaf, rechtdoor, stoppen met rode licht. Afijn, u kent het verhaal allemaal wel een beetje. Maar wij allen hebben een coach nodig die ons leidt. En vader Yahweh, die helpt ons daarbij. Als een moslim een probleem heeft, dan gaat hij naar zijn imam. En die imam die gaat vertellen wat hij moet doen. En hij gaat doen zoals die imam het zeg, gezegd heeft. Wij zijn ook genoodzaak. Van harte gehoorzaam. Wanneer er iemand uit eh, noem maar Israël kwam. En het is een rabbi. Om hem. Om naar hem te luisteren. Naar wat hij zegt. En te doen. Het is vaak zo wat van ver weg komt. Dat is goed. Echt waar, ik merk het gewoon in al die jaren. We trekken volle zalen wanneer er een, een, een, een, een belangrijk iemand hier komt spreken. Maar dat is waar, dat is echt. En zo staat het ook in de Bijbel geschreven: dat een profeet in zijn eigen gemeente niet geëerd wordt of in zijn eigen omgeving. Maar weet wel dat God priesters hebben aangesteld om zijn kunnen te leiden. Amen. Er was een priester. Die werd uitgekozen. Om naar het verre land toe te gaan. Om daar zijn bediening te doen. Hij had twee jaar moeten studeren voor de taal. En op de dag van vertrek. Kreeg hij een hersenbloeding. Koffers ingepakt. Alles klaar. En zeker weten dat er we van God komt. Dat is wat hij moet doen. Broeders en zusters. Vaak geloven we in deze verhalen. Maar als God, als God echt een plan met mij hebt. Dan maakt hij mij niet ziek op dat moment dat ik moet gaan. Dan zal het anders gaan. Ik wil met u een stuk lezen uit de Bijbel in Johannes 21 de laatste vers de laatste deel vers 24 en 25 dit is een discipel die van deze dingen getuigt en deze beschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze een, van, deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Hij heeft zoveel gedaan in zijn leven op deze wereld, dat als alles beschreven wordt, wij het niet kunnen bevatten. Denk aan de woorden die broeder Ari Prong gesproken heeft uit Korinthe. Ik ga terug naar Johannes 20, vers 30. Yeshua heeft nog wel veel andere tekenen... voor de ogen zijner discipelen gedaan... die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven op dat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God... en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Ik wil deze keer bekrachtigen weer over het woordje het. Ik heb het vorige week ook gedaan. En toen ging dat over het. Ik heb namelijk over het geloof gesproken. En nu staat er hier geschreven... Het leven hebt in zijn naam. Opdat wij het leven hebben in zijn naam. Het leven. Even goed doordenken wat hij hiermee, hiermee bedoelt. Dat wij het leven hebben in Christus. U zou dus nooit. Ik zal dit woordje nooit gebruiken. Uh, uit het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes vader Yahweh leren kennen. Deze Johannes die heeft namelijk geschreven aan de mensen die de Torah kennen. Anders begrijpen we niet wat er staat. We kunnen het wel proberen en we kunnen er wel een draai aan geven. Maar we zullen het nooit begrijpen. We zullen alleen maar, helaas dat ik het zo moet zeggen, we kunnen namelijk alleen maar geënt worden aan de stam, aan de edele olijf... omdat wij zijn de wilde olijf. En dan kunnen we alleen nog maar geënd worden... in Christus. Omdat wij de rijke sappen kunnen krijgen... kunnen ontvangen. Dus zonder... die edele olijf, Israël... is dat onmogelijk... om hem echt werkelijk te kennen... zoals hij is. En dan zullen we nog, nog, nog steeds... Uh, vaag als een, als, een, als, een, als een gordijn voor ons. Hem zien. Pas als die komt zullen we hem werkelijk kennen. Zoals hij is. Toen Yeshua opgestaan was uit de dood. Toen herkennen ze hem eigenlijk niet. De mens heeft niet voldoende oog om hem te zien, om hem te kennen. Precies hetzelfde is het namelijk met Jozef. Toen Jozef onderkoning werd, herkennen zijn broeders niet dat hij Jozef is. Hun ogen waren niet helder genoeg om dat te kunnen zien. Terwijl Jozef zijn broeders wel herkend had. Zo zit het met ons allemaal. Ik ga een stuk lezen uit het verhaal in Johannes 21 vers 1. Dit verhaaltje hebben we allemaal wel eens een keer gelezen. En dan denkt u wat moet, hij, wat, wat moet je hiermee? Jezus openbaart zich voor de derde keer. En waarschijnlijk heeft hij er wel een vaker zijn geopenbaard na de dood. Toen hij opgestaan was. Maar hier staat dat hij voor de derde keer is opgestaan. Is verschenen aan zijn discipelen. Hierna openbaar, openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaart zich dus al dus. Daar waren bijeen Simon, Petrus, dus Petrus Tom, Thomas, genaamd die ...Nathanael van Cana en Galilea, de zonen van Sibereus... En nog twee van zijn discipelen. Ze waren dus met zijn zevenen bij elkaar. En Simon, Petrus, die zegt: Ik ga vissen. Zijn vrienden die zeiden: Ik ga mee. Zij vertrokken en gingen scheep. En in de nacht vingen zij niets. Ze vingen dus helemaal niets. Een hele nacht vissen. En gewoon niets gevangen. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat hij het was. Jezus zei tot hem, kinderen, heb gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En dan zegt hij hier iets merkswaardigs. Hij nu zeide tot hen, werp u net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Raar eigenlijk. Is dat niet raar? Ik weet één ding, broeders en zusters, als je de hele nacht met zeven man op zee Rus, uh, gaat vissen. Het zij met een zeil, het zij met, met roeien uh, de zee in. En je vangt dus helemaal niets. Dan kom je echt niet zo opgewekt weer aan de, aan de wal. Dan ben je gebroken. Dan ben je kapot. Of je bent moe. Je bent niet meer zo goed gehumeurd. Ik denk dat we allemaal wel zo'n situatie hebben meegemaakt. Dat we iets hebben gedaan... ...iets hebben gebouwd... ...en achteraf uh, moesten we weer afbreken... ...want het is niet in orde, het is niet goed. En dan zijn we ook niet blij. Ik heb een tijd meegemaakt... ...ik heb iets meegemaakt een jaar geleden... ...en een auto van mijn zoon die ging kapot. Het heeft heel veel geld gekost... ...geen garantie... ...het is niet ook voor de eerste keer... ...maar het is wel voor de derde maal dat hij... ...auto's gekocht heeft die kapot ging. Het kost dus duizenden euro's. Maar deze keer zat hij zo klem... ...dat ik zeg van, nou, ik zal je helpen. Ik heb de motor uit elkaar getrokken... ...tussen mijn werk door en de gemeente... ...en toen weer in elkaar gezet. Dat is uh, nachtwerk... Je bent alle dagen mee bezig. Na de sabbat, gelijk weer er tegenaan. Zondag de hele dag door. Maandagochtend naar je werk. Uh, Maandagavond weer terug aan die auto. En toen het klaar was, alles zat erop. Start ik de motor. Ik was moe. Start de motor en hij sloeg in één keer aan. Weet u, ik was helemaal niet eens moe. Ik was niet eens moe. Ik heb er wel zeker tien dagen aan gewerkt. Ik was blij. Goh, geweldig. Mijn zoon die komt naar, naar me toe en die, die hang aan mijn nek. Die zei van, pa, je hebt het nog steeds niet verleerd. Ik sleutel al zeker 25 jaar, 30 jaar niet meer. Maar de blijdschap was maar van korte duur. Na anderhalf minuut... <lacht> toen liep die hele motor vast... Nou, je mag rust weten. Ook s'avonds heb je slecht geslapen. Wat was het nou? Wat is het nou? Zo teleurgesteld kan je zijn. Je kan blij zijn omdat die motor draait. En na anderhalf minuut kan je helemaal omgeslagen. en kan helemaal alles fout gaan in je leven. Nou, ik moet het, als ik dit verhaal door wil vertellen, dat duurt het nog een paar dagen. Maar ik heb die motor uiteindelijk drie keer uit elkaar moeten trekken. En de derde keer was het goed. Hij rijdt vandaag nog. Dus. Deze mannen. Die hebben de hele nacht gevis En ze hebben totaal niets gevangen. Helemaal niets. Ik moet, moet zo'n klein beetje dit verhaal tot mezelf brengen. Van ja, ze zullen wel teruggevaren zijn. En uh, nou, misschien nog een paar lolletjes. Maar ik denk... Na zo'n ochtend. Dan ben je niet meer zo vrolijk. Ja, die netten staan allemaal alweer opgeruimd. Oké, okay, we gaan terug. En dan komt zo'n man. Die zegt van, heb je nog een beetje vis voor mij? Ja, nee, heb ik niet. En dan zegt hij. Je moet het net aan de rechterkant van je boot gooien. Dan zal je vis vangen. Wat denkt u? Als ze nou... ...gedaan hadden, want ze wisten niet dat het Yeshua was. Dat wisten ze niet. Ze hebben alleen maar een stem gehoord. De Bijbel schrijft uh, schrijf hier dus kinderen. Bij de andere, andere Bijbel zeggen we mannen. Afijn, ze horen alleen maar een stem. Gooi het net aan de rechterkant van je boot. Maar wat zal het nou gebeurd zijn als ze aan de linkerzijde van die boot hadden, hadden gegooid? Zo het net niet aan de rechterkant, maar gewoon op die kant. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit voor die 153 vissen? Hadden ze dan nog vis gevangen? Ze moesten dus aan de rechterkant gooien. En toen ze die vis hadden gevangen. Toen keken ze nog een keertje. Het is de Heer. Het is de Heer. Begrijpt u dit nog? Dat zijn soms andere mensen die tot me spreken. Dat zijn de woorden van Yahweh. En niet die geluiden die ik in mijn oren soms zomaar krijg. Ik heb moeten luisteren, ik heb moeten horen... de woorden van Yahweh bij monden van broeder Verdouw. Of kennen we dat term niet? Laten we naar handelingen gaan. Handelingen 1... Ik noem maar vers 16. Mannenbroeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de heilige geest... Weet wie de heilige geest is, hè? na vorige week. Dat de heilige geest voorheen bij monden van David gesproken had. Hoor je dat? Dat vader Jahwe, die sprak bij monden van David. Was David een heilige man? Hij lijkt op ons. Dank u wel, broeder. Ik ga naar handelingen 3. Vers 18. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren de boodschap had. Dat hij Christus moest leiden. Dat het Christus moet leiden. Of zijn Christus. Dus hij sprak bij monden van een ander. En naar hem moeten we luisteren. Toen ik achter de waarheid gekomen ben, gaat het ook niet zomaar. Ik moet een confrontatie aangaan tegen mezelf. Ik moet heel veel van mezelf moet ik afdoen. En dan komen allemaal van deze soort verhalen voor in mijn leven. Ja, Louis, je moet vergeven. Je moet ze vergeven. En ik zal je dit vertellen: ik heb er enorm veel last van. En dan komt die weer. Hij zegt nog een vader: Ja, wij, die heb alles vergeven, zei hij. En dan komt deze man, die komt iemand tegen die hem nog iets schuldig was. En die eist tot de laatste cent terug. Kent u dat verhaal? Uit Matthäus 18? Dat heb ik wel ruim honderd keer moeten horen. Het was één keer niet voldoende. Het is een ander die tot me sprak. Peter zegt, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Als hij tegen mij heeft gezondigd. Zeven keer? En Yeshua die ging een hele preek geven daarover en weet u dat het tot vandaag niet eens voldoende is om dat te begrijpen en wij willen maar steeds meer en meer en meer en meer hij sprak bij monden van broeder Verdouw tot mij zo is het gekomen dat ik hier dus staat ik heb dit niet van mezelf echt niet We moeten gewoon gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn aan het woord natuurlijk. Maar er zijn mensen op deze aarde. Die het woord van God hebben. En daar moeten we naar luisteren. Want hij spreekt bij monden van Yahweh. Hoe komen we erachter? Want ik, ik hoorde het, het gebed van Lydia vanmorgen. Het boeit me wel eigenlijk. We kunnen alleen maar op één manier... ...achter komen... ...dat het waarheid is... ...en echt waar... ...broeder Verdouw heeft... ...in zijn woord... ...zo vaak gezegd... ...enkele jaren geleden... ...en echt waar... ...als het een cd was, heb ik hem grijs gedraaid... ...hij staat in Johannes 7 vers 17... ...vergeet het nooit meer... ...hij zegt... ...indien iemand diens wil doen wil, zal hij weten dat dit van God komt. Als die wil bij u niet aanwezig is, komt u nooit achter de waarheid. Als mijn hart niet bereid is, niet voorbereid is om aan mijn coach te gehoorzamen zal ik dus nooit achter, komen, achter die waarheid te komen. Nooit. Je moet dus zoeken om te vinden. Je hart moet voorbereid zijn van... wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Ja toch? Zo vroeg die het, zo vroeg het aan Yeshua. Wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Hij zei, ja, je moet de tien geboden doen. Ah, nog één ding. Dat moet je doen? Je coach zegt, je moet linksaf en je gaat rechtdoor... Als dat niet nodig was geweest, wat doen we hier dan langer? Wat moeten we hier met z'n allen doen? Staan we voor niets? Zijn we niet nodig? Oh, daar ben ik niet mee eens hoor, wat hij vertelt. Dat horen we vaak. Daar ben ik helemaal niet mee eens wat hij vertelt. Nee, totaal niet. Nou, het kan best wel zijn... Als u mij advies vraagt en ik geef u een woord, maar weet wel dat ik ook de geest heb ontvangen, dan zegt Paulus precies hetzelfde. Paulus zegt soms ook dingen die niet van God zijn, maar hij zegt, maar ik meen toch ook de geest te hebben. Weet u, ik kan op twee manieren hier spreken. gaat ook voor Broeder Verdouw. Ik kan hier de woorden God spreken. En ik kan hier ook de woorden van Satan spreken. Dat is allebei mogelijk. Heeft David ook gedaan. Die mogelijkheid blijft aanwezig in ons. Maar ik zal alleen maar de woorden van Java spreken. Ook al staat dat niet in het woord. Kijk dat je voor het stoplicht moet stoppen en linksaf moet uh, met je richtingwijzer uit, Dat staat ook niet in de Bijbel. Maar het is ook zo christelijk als wat. Dat staat er echt niet in. Maar het is alleen maar om ons te helpen. Er staan zoveel dingen in de Bijbel. Er worden drie mensen bij mij ontslagen. Ik mag blijven. Ik, het is een voorbeeld, hè? Het is een voorbeeld, hè? Ik mag blijven. Die mensen gaan naar huis krijgen, een uitkering. Ik mag blijven. Maar ik mag wel voor die drie man werken. Is dat een zegen van God? Durven we amen op te zeggen? Ik heb wel eens een klusje aangenomen. Ik heb er hard voor gevochten. En toen ik dat klusje toch heb... ...dan zeg ik dat een zegen van de Heer. Het viel zo tegen. Had ik dat maar nooit gedaan. Had ik dat klusje maar voorbij laten gaan... Maar ik wil, met al geweld wil ik toch de klusje hebben. Pas op wanneer we een zegen hebben. Er zijn genoeg mensen die tegen mij zeggen. Dochter, genees zelf. Als jij nog niet eens in staat bent. Om je huis op orde te brengen. Hoe zou je dan ooit een gemeente op gang kunnen brengen? Ja hoor. Dat zijn woorden van mijn broeders en mijn zusters. Die hebben het gesproken. Dat is echt waar. Dus geen leugen. Ik kan op twee manieren kan ik de woorden van God spreken. Petrus deed dat ook. Hij sprak de woorden van Satan. En weet je wat Yeshua zegt? Satan, ga achter mij. Alhoewel je de geest van God hebt in je, ben je nog altijd in staat om de woorden van Satan te spreken. En dat is, het, dat is de, de reden waarom u allen moet toetsen of dat wel waar is wat ik zeg. En niet anders. Maar u zal mij altijd de voordeel van de twijfel moeten geven. Ook voor broeder Verdauw. Want we hebben de taak hier. En niet alleen maar de taak. Maar we hebben de verantwoordelijkheid gekregen. En de zorg gekregen voor allen die bij ons een onderkomen hebben gevonden. Als u iets niet weet. En u wilt het weten. Vraag het aan ons. Vraag het. Want echt waar, vader Jaweh die wil ons helpen. Die wil ons allemaal helpen. U kan natuurlijk wel ergens anders naartoe gaan, zoals velen dat doen. Maar dat is niet de weg. Dat is niet de manier. Soms denken we een oplossing te hebben, maar dat is echt niet waar. Veel mensen proberen de Heer voor het karretje te spannen. En als er dan iets nieuws of van ver komt, dan zeggen we van: Oh, daar gaan we even naar luisteren, daar gaan we even horen. Er was ook een man uit de menigte, die komt tot Jeshua. En die schreeuwt heel hard. Hij zei: Jeshua, help mij nou. Dat mijn broeder de erfenis met mij samen deelt. En weet je wat Jeshua zeide? Weet niemand dat? Hij zei wie heeft met dat scheidsrechter gemaakt? Dan moet je zelf voor zorgen, zegt hij. Hij is niet gekomen voor dit soort zaken. Echt niet waar. Hij is gekomen om de wil van zijn vader te vervullen. Daar is hij voor gekomen. Echt waar. En niet anders. Laten we, laten we hem gehoorzamen. Kijk, we kunnen natuurlijk op dit verhaal, op deze, op deze, op deze preek... Door gaan breien, want op een gegeven moment heeft hij namelijk 153 vissen gevangen. Er zijn heel veel preken daarover. Waar we allen geïnteresseerd zijn. Maar het gaat mij even om dit, dat Yeshua, die is altijd nog aanwezig met zijn woord in ons. En daar moeten we naar luisteren. Daar moeten we naar horen. Willen we een gezonde gemeente hebben? Vraag het. Doe dat. Want wat hier nog staat... is gewoon te belachelijk voor woorden. Ja, gooi je net aan de rechterkant van de boot. En je zal, van, je zal ze vangen. Je zal ze vinden. Maria, de moeder van Yeshua die was helemaal wanhopig die was zo wanhopig ja, toen met die feest in Kana met het wijn kent u dat nog dat zij tegen die mannen zeggen van joh luister goed alles wat die jou vraagt doe dat want zij kent haar zoon die vraagt echt van die gekke dingen en die zegt ook van die gekke dingen doe dat Waar hij ging van water, gaat die wijn maken. Hij doet, geen, hij doet geen water in de wijn. Nee, hij maakt van water, maakt die wijn. Belachelijke situatie. Dat gelooft toch niemand? Het is niet te, niet, niet te geloven gewoon. En als we de laatste bladzijde van Johannes gaan lezen. Dus inderdaad, als alles verteld wordt in onze, onze boeken, in onze Bijbel. Ja, daar worden we niet wijzer van. Hij zegt hier, uh, 20 vers 31. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven. Hij heeft over het leven hier op aarde. Het leven. In zijn naam. We kunnen het leven hebben in zijn naam. Wat is het nou? Ik zeg: ik ga heen, zegt hij, maar ik kom bij u terug. Ik laat je niet als wezen achter. Dat zijn de woorden die hij ons gegeven heeft. Want toen hij terugkwam, toen zagen ze hem niet: ze herkennen hem niet. Er zijn er nog bij die hem niet, die, die niet eens geloven dat hij is opgestaan. Maar voor ons wordt het makkelijker. Maar we kunnen het lezen en we kunnen ervan leren. Dat we zulke dingen niet meer moeten doen. God wil ons van harte zegenen. Maar wat wil hij zegenen? God wil ons de heilige geest geven. Velen van ons hebben dat al ontvangen. Maar wat, wat doet de heilige geest in ons? Wat doet de heilige geest in ons? Dat is een goede. Maar sommigen denken van nou de heilige geest in mij. Ik kan losse handen fietsen. Ik kan de weg oversteken met mijn ogen dicht. Maar laten we het nog maar gewoon doen. Wat hij zegt. En als we in een nood zitten. Als we echt in een nood zitten. Echt waar. Voordat je, voordat je echt gekke dingen gaat doen. Vraag het ons. Vraag het ons. Zeg het gewoon eens. Wacht niet te lang. Ik zelf zal misschien geen verstand genoeg hebben om u advies te geven. Maar de geest die in mij woont, die kan dingen zeggen die ik zelf niet eens begrijp. En dat voor u van waarde is. Want ik begrijp ook niet altijd alles. Deze mensen snappen, ook niet, die snappen het ook niet. Die moesten hun net gooien. En ze vangen vis. De hele avond gevist en geen vis gevangen. En wij gaan maar door. Een raar volgt die vissers. Echt waar. Maar dat geldt ook voor ons. Als ik op vakantie ga naar Zuid-Frankrijk. Dan zie je heel veel vissers met een hengel. Heel vissen. vissen. Morgens kachel. Geen vis gevangen. Maar wel drie kratten bier leeg. Ja. Er zijn nog mensen die zijn nog veel slimmer. Die hebben een lange hengel. En die pakt het lood met het haak en het aas erbij. En die gaat op zijn jetski. Die vaart dan naar de midden van de zee en die gooit het daar neer. Want dat verder weg, daar zit vis. Dus is altijd verder weg. En de hele nacht vissen, met een lichtje op het topje. Kan je zien als er vis komt. En als hij s morgens opstaat, dan zit het helemaal nul in zijn mandje. En hij is zo dronk als een orgel. Maar wij zijn precies hetzelfde. Alles wat van ver komt, ja, die, weten, die moeten het weten. Maar laten we dan gewoon eens even luisteren naar de coach die ons, die ons leidt. Misschien weten ze beter, misschien hebben ze de oplossing. Weet u, Yeshua was zo dichtbij, hij zat op het strand. Hij zei, gooi het daar in het water aan de rechterkant van je boot. Hij beproeft die mannen. Toen die vis had gevangen, toen zagen ze pas dat hij het is. Dat moet de heer zijn, dat kan niet anders. En toen hebben ze samen dat vis gegeten. Maar als we niet in staat zijn, als we niet de plannen hebben, als we niet uh, zoeken om hem te vinden, zullen we hem nooit vinden. Zullen we hem nooit leren kennen, want wie hem dus wil, wil leren kennen, moet gewoon doen wat hij wil. Als we denken van nou, ik wil het weten, want zoveel mensen willen zoveel dingen weten. Ja, dan heb je kennis. Maar, 0,0 wijsheid. Vandaag van de dag zit de hele wereld in een probleem. Grote problemen. Want de God van deze wereld is omgevallen. We hebben allemaal geldproblemen, allemaal geldproblemen. Als een vliegtuig nu kan stijgen, dan is het 1 miljoen per dag wat het kost. Hoe lang houden we dat nog vol? Dat is het probleem van deze wereld. Maar wij hebben die problemen niet. We hebben niks, niks met geld te doen. Echt niet. Wat hij van ons gevraagd heeft, is leven naar zijn wil. En dat is alles wat hij gevraagd heeft. En wij kunnen het weten wat hij wil. Ja, wij komen nog steeds in de problemen. Genoeg. Maar hij zal ons helpen om eruit te vormen. Amen.